Zeg toch nooit. Vroeger vaak, je kent me toch, we dansten op de jukebox hier. Ja, wat hadden we toch veel plezier, toen ik hem nog had. Soms denk ik dat hij, ook nog wel eens denkt aan mij. Weet hij nog wie of ik ben, en als je hem mocht zien. Zeg maar zeg toch nooit, dat ik zo vaak om hem moest huilen. Zeg maar dat ik hem wel vergeet, alles bent. Hij is nu voortaan vrij, zeg dat ik hier toevallig was. Ga maar, ik heb hier niets te zoeken, TS uit, maar als je hem mocht zien, zeg dan maar niet dat ik hem wil.